7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Rellen in Londen breiden zich uit naar meer wijken en steden. Geweldsescalatie brengt Interland Oranje in gevaar. En koersdalingen gaan door in Azië. De rellen in Londen hebben zich uitgebreid en voor het eerst is het ook in de steden Birmingham, Liverpool, Manchester en Bristol onrustig geweest. In Londen hebben jongeren op minstens twintig plaatsen in achterstandswijken winkels geplunderd en gebouwen en auto's in brand gestoken. Bij de ongeregeldheden viel zeker één zwaar gewonde. In de wijk Croydon werd een man van 26 gevonden met meerdere schotwonden. Het geweld houdt de Britse hoofdstad al drie dagen in zijn greep en gisteren zijn opnieuw honderden mensen opgepakt. De onrust begon zaterdag als een uit de hand gelopen protest tegen politiegeweld. Maar inmiddels lijkt de geweldsuitbarsting een uiting van algemene onvrede... zonder etnische of religieuze achtergrond. Het geweld sloeg gisteren over naar Birmingham, Liverpool, Manchester en Bristol. Ook daar werden winkels geplunderd en branden gesticht... en werd er gevochten met de politie. De Britse premier Cameron heeft zijn vakantie in Italië afgebroken... om een crisisteam te vormen. Vanwege de rellen in Londen gaat de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Engeland en Nederland mogelijk niet door. De wedstrijd staat voor morgen op het programma in het Wembley-stadion. De Britse voetbalbond FE overlegt later vandaag met de politie en morgen wordt definitief de knoop doorgehakt. In Londen is het onder meer onrustig in de wijk Harlesden en het Brent Cross winkelcentrum, beide niet ver van het Wembley-stadion. Voor het duel zijn 70.000 kaarten verkocht.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 In de Verenigde Staten wordt een 50-jarige Nederlander verdacht van schending van het wapenembargo tegen Iran. Hij werd zaterdag bij New York opgepakt toen hij naar Nederland wilde vertrekken. De Nederlander zou met zijn vrachtbedrijf Amerikaanse vliegtuigonderdelen en andere materialen aan het Iraanse leger hebben geleverd. Om te verbergen waar hij mee bezig was, zou hij onder meer Nederland in plaats van Iran als bestemming hebben opgegeven. Volgens de openbare aanklager heeft hij welbewust de Amerikaanse nationale veiligheid in gevaar gebracht. De Nederlander kan in de VS een gevangenisstraf krijgen van 20 jaar en een boete van 1 miljoen dollar.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 Tegen Strauss-Kaan loopt al een strafzaak, maar het is de vraag of de Amerikaanse justitie die doorzet. De openbare aanklager liet vijf weken geleden weten dat hij twijfelt aan de geloofwaardigheid van het kamermeisje. Daarop werd het huisarrest van Strauss-Kaan opgeheven, maar hij mag de VS nog altijd niet verlaten. Over twee weken moet Strauss-Kaan weer voorkomen in die strafzaak. Dan het weer nog, wisselend bewolkt en verspreid over het land buien. Vanmiddag minder buien en steeds meer zon. Het wordt 16 graden in het noorden tot 19 in het binnenland. Morgen vooral in het zuiden af en toe zon. In het noorden bewolkt en kans op een bui. En het wordt morgen ongeveer 19 graden. Ah, en B Verkeersinformatie. De A28 van Amersfoort naar Zwolle is dicht... tussen Amersfoort, Vathorst en Nijkerk. Er is daar vannacht een vrachtauto gekanteld... Het opruimen van die A28 gaat zeker tot een uur of tien duren. Tot die tijd kan het een keer beter omrijden. Vanaf hoeveel Hoeverlaken via Apeldoorn over de A1 en de A50. Het NOS Radio 1-journaal Bert van Sloten. Een hele morgen. het is dinsdag 9 augustus. Via de lucht kan nu voedsel richting Somalië worden vervoerd. De VN heeft een luchtbrug geopend. De beurzen in Azië gaan fors onderuit en er is veel onrust in Engeland. London. Birmingham, Bristol, Liverpool. Groepen jongeren vochten met de politie en winkels en woningen stonden in lichte laaien. Sommige mensen wisten net op tijd uit de vlammenzee te ontsnappen. De rellen die begonnen in Londen afgelopen weekend gaan door en breiden zich steeds meer uit. Met media doen verslag. For a third night violence has flared across parts of London. Rioters and police have clashed in Hackney in East London. Missiles have been thrown and shops and businesses smashed up. Also in East London, looting has been reported in East Ham and there are problems in Lewisham and uh, this burnt out building behind me is perhaps one of the most vivid images of the riots so far people were living in flats uh, on the second and third floors hard to believe they had to flee for their lives obviously there was another neighbour trying to get out the building you know we were just like in such a panic and then we got outside and then i saw the building there the flames going up the building you know 10 minutes longer in that in that building and we would have been dead what i've seen is pure violence is pure gratuitous violence it is criminal damage uh, and it is burglary het is zinloos geweld het is criminaliteit en het is diefstal zegt de politie Ook in birmingham braken gisteravond rellen uit en premier cameron heeft zijn vakantie afgebroken vanwege al het geweld in zijn land Correspondent Anjan van der horst in londen hayen hoe is londen de nacht doorgekomen ja, met weer uh, veel redden. Een derde nacht van onrust. Onrust die dus nu ook dus inderdaad is overgeslagen in andere steden. Liverpool, Manchester, Bristol, Birmingham. Ook daar jongeren de straat op, auto's vernield. Er werd met stenen en flessen gegooid uh, naar de politie. En in Londen een opvallende ontwikkeling. Want we zagen afgelopen nacht ook voor het eerst rellen in Ealing. En dat is in West-Londen. En dat is voor Nederlandse voetbalfans wel van belang... want dat is namelijk niet zo ver van het Wembley Stadion, waar morgen Nederland een vriendschappelijk duel speelt tegen Engeland. En je kan je afvragen of die wedstrijd nog wel door kan gaan. Charlton en West Ham, twee voetbalclubs in Londen... die zouden vanavond spelen. Op verzoek van de politie gaan die wedstrijden niet door... want die kunnen de politie inzet wel elders in de stad gebruiken. Natuurlijk zal er morgen ook politie aanwezig zijn... bij dat vriendschappelijk duel en je kan je afvragen, en die vraag wordt ook gesteld... kan die wedstrijd nog wel doorgaan? Ja, dit besluit uh, wordt uh, volgens mij woensdag genomen. Ja, want iedereen wil natuurlijk aanzien hoe die uh, rellen gaan verlopen. Uh, drie dagen al onrustig. Ja, misschien is het morgen een stuk rustiger dan vandaag. Dat weten we niet, en op basis daarvan zal die beslissing genomen worden. Ja, dan nou, begonnen die rellen afgelopen zaterdag in Tottenham. Het had allemaal te maken met de dood van een buurtgenoot... Um, Gaan de rellen nog steeds daarom of rellen ze vooral om het rellen? Ik denk voor een deel wel voor het laatste. Want je kan je echt afvragen wat jongeren in Liverpool en Manchester uh, te maken hebben met die dood van die jongen. Daar begon het natuurlijk wel mee. Dat leidde tot die eerste explosie van geweld. Uh, wat we de afgelopen dagen zien, gezien hebben in Londen. Ja, is dat het toch wel heel snel naar andere delen van de stad verspreiden. Dat leek ook veel meer georganiseerd uh, geweld. Was minder spontaan dan afgelopen zaterdag, we zien jongeren met elkaar communiceren via het internet, via mobieltjes, via Twitter. Om zo af te spreken om uh, uh, de winkels te vernielen met de politie, het gevechten aan te gaan. Ja, en dat lijkt wel uh, vooral op uh, reltoerisme, op gedrag waar jongeren de kans waarnemen om te plunderen en de boel te slopen. Ja. Nou komt de burgemeester van Londen uh, terug... maar ook de premier keert uh, terug van uh, vakantie... de minister van uh, Binnenlandse Zaken. Kunnen zij iets doen om het überhaupt op te lossen... als dat uh, zo spontaan georganiseerd... al dan niet spontaan georganiseerd wordt via het internet? Nou ja, dat zullen ze in ieder geval wel uh, proberen. Deze ochtend uh, vindt er een zogeheten Cobra Meeting plaats. Dat is uh, ja, het crisisoverleg van het kernkabinet... ook waar de politiechefs bij zullen zijn... Ja, en de premier zal toch proberen om meer grip te krijgen op de situatie. Want er is namelijk wel veel kritiek op de politie. Uh, duizenden agenten op straat. En toch lijkt het alsof de railschoppers en plunderaars vrij spel hebben. We konden het live zien op televisie. Onder het toeziend oog van al die agenten werden huizen in brand geschoken. Winkelruiten ingeslagen. Er werd geplunderd. En de politie leek niks te doen. Sterker nog, ze leken zich soms terug te trekken. Nou, dat is tegen het zere been van de plaatselijke bevolking die hun huizen in rook opzien gaan... of hun winkels geplunderd, zijn daar erg gefrustreerd over... en voelen zich vaak in de steek gelaten door de overheid. En dat zal Cameron proberen om die situatie te veranderen. Dank je wel, Arjan. van der Horst was dat vanuit Londen. Het ziet er ondertussen niet goed uit. Op de beurzen in het Verre oosten. koersen gaan omlaag. Een financiële tsunami noemt deze analist de situatie... aan de hongkong stocker Change is a complete meltdown. is like the uh, financial crisis or the financial tsunami. There is a complete loss of confidence. Uh, Hong Kong was hit door een dubbele werveling vandaag. Een volledig uh, verlies aan vertrouwen. Dat is het eigenlijk. André Meijnenma. Ja, dat is uh, misschien wel de analyse. Niemand heeft er meer vertrouwen in. Weinig vertrouwen. Ik bedoel, men had weinig vertrouwen in het uh, akkoord dat uh, de Amerikanen hebben gesloten rondom hun schuldenplafond. Uh, dat was om veel te mager en te dun. Dus Duurt allemaal veel te lang. Men heeft weinig vertrouwen in de oplossing die in Europa bedacht wordt rondom de Europese schuldencrisis. En men heeft ook heel weinig vertrouwen in de economische ontwikkeling, de gang van zaken zoals die gaat, welke kant het op gaat. Namelijk, we zijn over het hoogtepunt heen, gaan eerder richting minder economische groei. Dubbel dip wordt al genoemd, de recessie die er misschien aan zit te komen. Nou, die, die dingen bij elkaar zorgen dus dat het vertrouwen bijzonder laag is. En dat men dus ook geen vertrouwen heeft in de toekomst van bedrijven. En dus ook niet in koerswinsten. Dus aandelenkoersen. Ja, want laten we even de actuele stand van zaken uh, doorlopen. Uh, overal is het zo tussen de 3 en de 5 procent verlies in Azië op dit, moment, op dit moment. Nou ja, zojuist was de Nikkei in Japan zo'n zo, zo 2 procent lager. Hongkong nog wel een, een procent of in de min. Uh, op andere beurzen, dus Korea bijvoorbeeld, ook zo rond 4, 5 procent lager. Dus de... Die hebben zelfs 10 procent in de min gestaan vanaf. Ja, dat vannacht. is een volatiele beurs. Dat wil zeggen, een erg bewegelijke beurs. Uh, dat zie je wat meer in Azië trouwens hoor. Ook in Shanghai bijvoorbeeld heb je ook de echte, echte Chinese vastelandsbeurs. Dat is ook bijna... Sommigen zeggen bijna een soort casino, want dat, dat is werkelijk een koers die omhoog en omlaag vliegen. Uh, maar, zeg maar de wat oudere traditionele beurzen Hongkong en, en Tokio, die laten zeg maar dit soort beelden zien: uh, min 6, uh, zoals gezegd, Hongkong en min 2, min 3 voor uh, Tokio. Ja, goed, dat is dus een negatief beeld. Uh, wat we meenemen aan het begin van de dag richting de opening van de koersen in Europa, de AEX. Dat betekent ook dat, dat die stemming ja, mee zal wegen straks in de opening. Het is zeg maar de stemming op de wereld waar je de beurs verloren. Of, uh, of je nu in New York woont Dat of in maakt, Azië. Het maakt eigenlijk niet uit waar je bent. Nee, want alles is met elkaar verknoopt. En alles hangt met elkaar samen. Als, de, de, de Aziatische economieën zijn verweven met de Europese en de Amerikaanse als afzetgebied. Als de economische verwachtingen laag zijn, dan gaat het hun raken. Dus daar is de zorg groot. En wij hebben de zorg over onze eigen bedrijven hier, over onze eigen economie... over de bezuinigingsplannen, over hoe we uit de schuldencrisis gaan uh, groeien met elkaar... Dus eh, iedereen heeft zo die zorgen en die zorgen delen met elkaar... en die, die zijn aan elkaar vastgeknoopt. en ja, Dat maakt het ook bijzonder lastig en ook eh, bijna voorspelbaar... wat er vandaag in Europa gaat gebeuren. Want als we zulke diepe dalen hebben gezien in, op Wall Street... op vijf na grootste daling in de geschiedenis... Eh, dan gaat het ongetwijfeld zijn sporen nalaten trekken in Europa. Er was nog geen sprake van paniek gisteren, zeiden de handelaren. Dat nog niet, nog net niet, zeiden ze. Maar als we dit soort niveaus aanbelanden, dan is het... Eerder uh, voorstelbaar dat steeds meer investeerders en beleggers richting de uitgang gaan lopen, dan dat ze zeg maar richting ingang uh, van beurs en dus aandelen gaan kopen. Dus de koersen zullen eerder meer gaan dalen dan gaan stijgen. En de vraag is eigenlijk waar komt er een kentering, komt ja, er, wat, er een keerpunt of wie, niet? Wie kan ze dan terugduwen? Duwen? Want als jij zegt ze gaan naar de uitgang, wie kan ze dan de gewoon weer terug, te, duwen, ik wil bijna zeggen tegenhouden, maar wie kan er iets zeggen waardoor ze tot rust komen? Nou ja, dat, dat, en dat is het lastige, daar, daar is geen formule voor, eh, om te zeggen, want er moet dit of dat gebeuren want als het zo simpel was, dan hadden we het al lang gedaan met z'n allen natuurlijk. Eh, Obama heeft men, men probeert natuurlijk de markt vertrouwen in te spreken, eh, van mensen rustig, geen paniek. Maar Obama, dat, hoor, dat hoor je dus de hele tijd hè? want jij zegt Obama, maar vorige week hebben ook Berlusconi een dergelijke toespraak horen houden... en daarin benadrukken de politiekleiders elke keer... hoe goed uh, het economische systeem en hoe goed hun economie er eigenlijk voor staat. Ja, ja. En dat helpt niet. En dat, dat overtuigt dan te weinig. Ook Obama gisteravond weer uh, probeert dan, zeg maar, de markt een, een hart onder de riem te steken... door te zeggen, we zijn echt een, een, een land dat zijn dus triple-A meer dan waard is. En de markt denkt, ja, dat zal dan wel. Maar blijkbaar denkt de kredietbeoordelaar denkt de markt daar toch iets anders over... En dus laten ze de woorden voor wat ze zijn. Uh, en gaan ze rustig door met verkopen van aandelen. Ja, precies. Met al die negatieve koersen op de borden tot uh, gevolg. Dankjewel voor uh, je tekst en uitleg. André Mijnema was dat. Straks de Duitse verkeersleiders. Die gaan toch niet staken. Dat besloten ze vannacht. Bij de ANWB zit Kees Kwaks. Eén afsluiting. Eén afsluiting Bert. Dat laten we daarmee beginnen. De A28 van Amersfoort naar Zwolle. De weg is uh, dicht uh, tussen Amersfoort, Vathorst en Nijkerk. Vannacht kantelde daar een vrachtauto. Het opruimen gaat zeker tot een uur of tien duren. Omrijden naar het noorden richting zwolles de Vries Vanaf knopend Hoeveelaken kan dat via de A1 en de A50. Twee korte files. De A20 richting Gouda vanaf Hoek van Holland. Daar staat 2 kilometer. Dat staat bij knopend klein Dat heeft te maken met de werkzaamheden en de -af. afsluiting van die A20 richting Gouda. En er is een auto over de kop geslagen op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Zorgt voor twee kilometer file bij Soesterberg. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het is kwart over zeven. De staking van de Duitse luchtverkeersleiders gaat toch niet door. Die wilden om zes uur vanochtend het werk neerleggen. Dat zou dan moeten duren tot twaalf uur vanmiddag. Maar ze zijn alsnog aan het werk gegaan. Buitenland redacteur Aleid Steenman is in Berlijn. Um, Aleid, voor de tweede keer op, op rij eigenlijk is die staking op het allerlaatste moment uh, afgeblazen. Terwijl van de rest echter toch mocht waarom is hij afgeblazen nou, uh, de eerste keer, dat was vorige week... toen verbood de rechter die staking wegens een vormfout. De, de luchtverkeersleiders die hadden een eis gesteld die niet helemaal klopte. Uh, maar gisteravond heeft de rechter uh, in hoger beroep gezegd... ...dat de staking wel kon doorgaan. En toen hebben de luchtverkeersautoriteiten, uh, uh, zeg maar de, wer of, uh, de werkgever... ...die hebben gezegd, nou, dan willen wij met een bemiddelaar in zee gaan. En uh, volgens de wet mag er... Zolang er wordt bemiddeld, mag er dan niet worden gestaakt. Oké. Okay. Dus uh, de, de eerste zeg maar vier weken uh, zit men veilig, zal het uh, luchtverkeer gewoon doorgaan. Want zolang heeft zo'n bemiddelaar uh, in ieder geval even de tijd. Ja. Maar wat, wat ja. zit erachter het conflict? Waarom wilden die luchtverkeersleiders eigenlijk staken? In conflict gaat het natuurlijk altijd ook in eerste instantie om het geld. Uh, de luchtverkeersleiders die eisen 6,5% meer loon. De werkgevers hebben daar 5,2% tegenover gezet. Maar uh, uh, de, het gaat ook om nog iets anders, namelijk de arbeidsvoorwaarden. Die, uh, er zijn ongeveer 1900 luchtverkeersleiders in Duitsland en die vinden dat ze te veel overuren moeten maken. Uh, vaak loopt dat per jaar op tot ongeveer 250 overuren en zij eisen dat het er niet meer dan 80 uur per jaar worden. Uh, en die overuren die maken ze omdat er uh, een tekort is, een groeiend tekort aan luchtverkeersleiders. Uh, en die, uh, die luchtverkeersleiders die zeggen nu van ja, onze baas die leidt te weinig mensen op. Uh, uh, nou ja, en je kunt ook zeggen: als je, te vindt, als je niet tevreden bent over je baas, nou dan ga je maar naar een andere baas. Maar dat kunnen zij niet. Want uh, er, er is maar één organisatie: Ja, dat dus mijn leiders. Ja. Precies, dat is dus, mijn club. Uh, ja. ja, precies, het is dus ja. maar één club. En daarom grijpen ze naar het ultieme wapen. Dus, dus in ieder geval willen ze staken. Maar dat kan dus voorlopig even niet vanwege die bemiddelaars zoals je net uitlegde. Maar het is wel een hele vervelende tijd. Want het is de vakantieperiode. Um, hebben ze sympathie in Duitsland? Onder de vakantiegangers niet echt. Uh, wat je dan zegt, die zomervakantie, topdrukte op de vliegvelden. Mensen willen gewoon naar de zon, ze willen naar een vakantiebestemming. Uh, en uh, wat er nu is gebeurd, kijk, die, uh, het, was, het werd pas na middernacht bekend dat de staking. Uh, niet zou doorgaan. Dus mensen hebben toch de hele tijd zenuwachtig op internet moeten kijken. Gaan we nu wel, gaan we nu niet? Uh, hoe laat? Er waren vliegtuigmaatschappijen Lufthansa en Air Berlin. Die hebben, hadden vluchten voor zes uur uh, gepland. Dus uh, um, ja, uh, ik, ik zag uh, iemand op tv en die zei van uh, ja, uh, we zouden eerst om vijf uur vertrekken. En toen, uh, nou... Uh, konden we dan om zes uur en nu is het uiteindelijk toch half acht geworden. Even niks vroeger opgestaan, hè? Ja, precies. Hey, maar over het algemeen, het, het luchtverkeer... Uh, het, het gaat nu uh, eigenlijk vrijwel overal zonder problemen. Oké, okay, het gewone schema wordt weer aangehouden. Dankjewel, Aleid wel, ja. Aleid was dat vanuit Berlijn. De NOS-radioroute. Het Radio 1 duikt in de gevolgen van de verschillende crisis. In de kansen en mogelijkheden van de bezuinigingen. De NOS-verslaggevers gaan op zoek naar de veerkracht van Nederland. Met deze week Mark Hamer. Ik vraag eens nu wat dat betekent voor de hypotheekrente dadelijk en voor uh, de, de, de aandelenontwikkelingen. Uh, Ik zou wel een vertaling willen maken naar uh, de alledaagse financiën voor uh, de Nederlander. Uh, op het kantoor bij uh, Rosalie Wilson en Diederik van Tiel... Kort overleg bij, bij Koen. Wat moet er geschreven worden over de dingen die op dit moment spelen in, in de financiële wereld? Tom zou dat van het hypotheek kunnen doen. Ja. Uh, uh, misschien dat Paul uh, ook wel voor sparen en lenen wat, uh, uh, al wat kan doen. Ja. Want ja, dat hoort ook bij jullie op de site. Hè? Want de, de klanten informeren wat er speelt. Ja, naast het matchen hebben wij uh, blogs op onze site... En die blogs die interpreteren eigenlijk de nieuwsontwikkelingen van elke dag naar uh, ja, je persoonlijke financiën. Wat betekent het nou voor jou? Hè, voor je hypotheek, voor je spaarrekeningen, voor je beleggingsproducten. Um, en dat, dat staat dan in, uh, in de blogs. Uh, die schrijven we zelf. We hebben ook een aantal redacteuren om ons heen die dat uh, met ons doen. En uh, ja, goed, elke dag komen er nieuwe verse blogs bij. Op onze eigen site en we bloggen ook op, uh, op andere sites. Deze week Mark Hamer. Op zoek naar de veerkracht van Nederland. Ik ben de, bij Rosalie en Diederik, want zij maakten een bijzondere overstap. Zij zaten bij grote financiële instellingen en in 2009, midden in de crisis, dachten ze, weet je wat, we beginnen voor onszelf. Maar jullie hadden nog wel vertrouwen in de financiële markten, in de financiële instellingen? Nou, dat hebben we zeker. En bovendien is uh, financiële beslissingen, financiële producten zijn voor consumenten heel erg belangrijk. En uh, in die zin zijn we ook helemaal niet tegen financiële instellingen. Alleen wij vinden wel dat consumenten goed geholpen moeten worden met hun keuze. En de keuze die je in je financiële leven maakt, die is heel erg belangrijk. Want dat, dat gaat om je dagelijkse portemonnee en uh, iedere maand gaat er geld uit. Dus je moet goede keuzes maken. En wij vonden dat dat eigenlijk uh, niet op een goede, transparante, onafhankelijke manier uh, uh, gebeurde. Of dat niemand dat goed uh, aan kon bieden aan consumenten. En daar zagen wij wel een kans voor ons bedrijf. Ja, want iedereen was toch een beetje klaar met die financiële instellingen, met de banken. Volgens mij ook als je op, uh, vroeger op, mij op een feestje zei dat je bij een bank werkte. dan was dat heel interessant. En op een gegeven moment. Nou je ja, was ongeveer de uitschot van de maatschappij. Hè? Nou, daar is, daar is een enorme kentering in geweest. In de, in de... Grote graaiers. Grote graaiers werd er gezegd. Uh, terwijl je een aantal jaren geleden. Was de kantoordirecteur in het dorp was. Uh, hè, een van de personen die daar uh, mede het gezicht van bepaalde. En uh, ik denk dat het, uh, dat het niet helemaal terecht is, wat, uh, het beeld wat er nu geschetst wordt. Hoe lastig was het voor jullie om, om juist op het dieptepunt van de crisis te beginnen? Nou, wij hadden een rots, vast, geloof en vertrouwen dat we het <laughs> zouden redden. Maar we hebben natuurlijk heel veel moeilijke momenten gehad, uh, met name in het eerste jaar. 2009 begonnen, hoogtepunt? Ja, eind 2009 zijn we begonnen en uiteindelijk uh, in 2010 ik met z'n drieën hier gewerkt. En, uh... Ik kijk nu om me heen. En we kijken nu om het heen en we zitten hier met een heel leuk team van een man of veertien, dus het gaat heel erg goed. Maar dat eerste jaar, dat, uh, je moet wel een heel groot basisgeloof hebben om hier doorheen te komen. Want we hebben vaak natuurlijk, zoals ze zeggen, zwarte sneeuw gezien. En uh, de grote vraag is, uh, ja, je had het net ook al over, uh, er moet een blog geschreven worden... Het is nog steeds onrust op de financiële markten. Ja, en dat blijft het ook nog wel een tijdje. De onrust is meer iets op macro-economisch niveau vandaag de dag. Um, wat uiteindelijk wel vertaald gaat worden, uh, waarschijnlijk naar, uh, naar prijsstellingen. Um, maar ook daarvoor, uh, ook daarbij willen we consumenten weer helpen om de slimste keuzes te maken. En voor jullie nog steeds leuk of ook spannend deze tijden? Nou, het blijft denk ik altijd spannend om een eigen bedrijf te hebben. Maar het is ook de meest uitdagende, leuke wat ik ooit in mijn werkende leven heb gedaan. Dus uh, in die zin, het kost enorm veel energie, maar het levert uh, drie keer zoveel energie op. Maar die zaten zo veilig, bij, ook bij die grote banken. Ja, Want maar... even de toekomst was, je lag vast. Dat was, dat was juist, dat was juist zo angst aan jagen, denk ik. <laughs> ja. Dus nee, het is veel leuker om voor jezelf te beginnen... en jezelf de verantwoordelijkheid dragen voor wat je doet en wat het oplevert en, uh, en hoe het gaat... En ja, om je droom te realiseren. Want we hebben wel een droom. En dat is het financieel analfabetisme de wereld uit helpen. En daar zijn jullie hier mee bezig? Daar zijn wij mee bezig, dag en nacht. De LOS-radioroute. Die wordt vervolgd. U hoort later deze uitzending nog een bijdrage van Mark Hamer. De Verenigde Naties hebben een luchtbrug geopend... naar de Somalische hoofdstad Mokadishu. Er is een vliegtuigenland met 31 ton aan hulpgoederen. Veel Somaliërs zijn de afgelopen maanden hun land ontvlucht... vanwege geweld en het grote voedseltekort. En veel komen aan in het vluchtelingenkamp Dadab in Kenia. En daar is ook onze correspondent Koert Lindijer. Koert, hoe is de situatie daar? Gisteren kwamen we in Dadaab. 1200 nieuwe vluchtelingen uit Somalië aan. En dat is ietsje minder dan het uh, dagelijkse gemiddelde. twee weken geleden toen ik uh, hier was. Maar de cijfers van ondervoeding zijn nog steeds uiterst alarmerend. In een uh, ontvangstcentrum, een stukje erf in uh, de stoffige hete wind hier in Dadaab. vertelde een Keniaanse hulpverlener me, me dat 25% van de gearriveerde kinderen zwaar ondervoed is. 50% is ondervoed. En slechts 15% Slechts een kwart is op redelijke sterkte. Nou, dat zijn voor de hulporganisaties onacceptabele hoge cijfers. Zeker in het licht van de voortdurende droogte in deze regio. Want die gaat nog enkele maanden door. De droogte is, uh, is de verwachting totdat er uh, nieuwe regens komen. En daarmee zal de hongercrisis zich blijven verergeren En zullen er dus ook steeds meer mensen hier blijven komen. En kunnen die hulporganisaties ondertussen ook echt daadwerkelijk meer hulp geven? Het hoofd van het UNHCR, dat is de hulporganisatie van de Verenigde Naties hier in Dadaab... die uh, vertelde me dat nu uit alle delen van de wereld geld is uh, toegezegd... maar dat het nog steeds onvoldoende heeft om uh, de gigantische operatie voor 400.000 mensen, 400 mensen hier en daar uh, draaiende te houden. Uh, er komen nog steeds, uh, er komen hier nu steeds meer hoogwaardigheidsbekleders en dat maakt uit, want zij komen geld uh, uh, brengen, zoals hier gisteren om een zware militaire begeleiding. Uh, Jill Biden, dat is de vrouw van de Amerikaanse vicepresident... en binnenkort komen er ongetwijfeld ook popmuzikanten. En zo over de hulpverleners zie je dat deze grote humanitaire tragedie... in dit gedeelte van de wereld op de, op de agenda blijft... Uh, van, uh, van de wereldpolitiek in tijden waarin toch het nieuws verschuift... naar de schuldencrisis in een rijke gedeelte van de wereld. Ja. Nou, dan, om maar even bij die politiek dan, uh, te blijven, maar dan de Afrikaanse politiek... dan uh, hebben we te maken met de islamitische beweging... Die trok zich afgelopen uh, weekend trokken die zich terug uit de Somalische hoofdstad, hè, Mokadishu. Betekent dat nou dat de hulpverlening dan vervolgens ook beter toegang kan krijgen tot Somalië? Want die zaten al door in de weg en die uh, vroegen ook allerlei prijzen voor hulpgoederen. Uiteraard is het vertrek van Shabab uit Mogadishu ook de tok of de town hier in, uh, in Dadaab. Iedereen heeft het erover, zowel de vluchtelingen als uh, de hulpverleners. Hulpverleners zijn er niet zo zeker van dat de veiligheid ook werkelijk gaat toenemen uh, in de hoofdstad om voedsel te kunnen uitdelen. Want Al Shabab weliswaar heeft het zich teruggetrokken uit de hoofdstad, maar het heeft vooral in de laatste paar jaren zich een expert getoond in bomexplosies en zelfmoordaanslagen. Dus je kan je voorstellen... Dat het gebied dat Shabab heeft verlaten en dat nu wordt ingenomen door de uiterst inefficiënte en corrupte Somalische regering. Uh, dat in dat gebied nog steeds aanslagen kunnen worden gepleegd door al Shabab op bijvoorbeeld hulpverleners. Uh, uh, uh, Verder moet ik zeggen, en dat wordt toch ook steeds duidelijker hier praten met hulpverleners in Dadaab. En slagen natuurlijk nog steeds een aantal organisaties, buitenlandse organisaties, wel in om voedsel af te leveren in Shabab gebied in zuid en Centraal uh, Somalië. Ze doen dat zonder publiciteit uh, om hun contacten niet in gevaar te brengen met lokale organisaties in Somalië en met, uh, met uh, Shabab-leiders uh, uh, uh, in uh, die betreffende gebieden. Uh, maar het blijft allemaal, ook al gaat het dus een heel klein beetje hulp naar Shabab, het blijft allemaal veel te weinig. En daarom blijven de vluchtelingen binnenstromen naar Kenia.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 Rellen breiden zich uit in Engeland en rode cijfers op de Aziatische beurzen. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Vannacht opnieuw hevige rellen in Engeland. Losgeslagen jongeren plunderen en staken gebouwen en auto's in brand. Ierland en Londen hebben zich inmiddels uitgebreid en voor het eerst is het ook in de steden Birmingham, Liverpool, Manchester en Bristol onrustig geweest. Veel inwoners van de Britse hoofdstad voelen zich niet meer veilig. It feels like a war zone down here and it's very very Hurting their community, trashing their community. It's going to be very hard to get investment, to get confidence back. So it's a really tragic situation. De reldschoppers lijken zich vooral te richten op het plunderen van winkels. De politie had winkeliers aangeraden om hun winkels eerder te sluiten, maar dat mocht in sommige gevallen niet baten. Zoals bij deze winkelier, waar de jongeren zijn deur openbraken terwijl hij zich in de winkel hield voor het geweld. We closed all the doors and we were boarding up the de me De onrust begon zaterdag als een uit de hand gelopen protest tegen politiegeweld, zegt correspondent Arjen van der Horst. Dat leidde tot die eerste explosie van geweld zaterdag. Je kan je natuurlijk afvragen wat jongeren in Liverpool en Manchester uh, daarmee te maken hebben. En in veel gevallen lijkt het dan ook op uh, gewoon reltoerisme, plaatselijke jongeren die de kans waarnemen om te plunderen en uh, de pool te slopen. De Britse premier Cameron heeft zijn vakantie in Italië afgebroken om een crisisteam te vormen.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 ...loopt natuurlijk qua tijd eh, nogal voor op de Verenigde Staten in Europa. Het loopt eh, zeven uur voor op Nederland bijvoorbeeld. Dus eh, het was vrijdag niet in staat te reageren... Eh, ...toen eh, Stannet en Poor de economie van de Verenigde Staten naar beneden bijstelde. En die reactie kwam natuurlijk gisteren en die speelt vandaag ook nog...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 De most innovative companies. The most adventurous entrepreneurs on earth. En veel hebben zijn woorden niet geholpen. De NESDEC verloor zelfs bijna 7%. Dan Duitsland. De staking van luchtverkeersleiders in Duitsland gaat voorlopig niet door. De meeste vluchten vertrekken dus gewoon zoals gepland, zegt deze Duitse verslaggever. De vloeiplaan staat. Het is alles normaal. Het wordt alles ganz normaal en regulair aflopen. Dat heisst, alle vlügen werden pünktlich zijn. De Duitse luchtverkeersleiders eisen een loonsverhoging van 6,5 procent. En de werkgevers willen niet verder gaan dan de helft. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Online. Het is wisselend bewolkt en er trekken enkele buien over het land. De temperatuur ligt rond 14 graden.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 Morgen komen er vooral enkele buien voor in het noorden van het land. Verder naar het zuiden is het droog en is er soms ruimte voor de zon. Het wordt gemiddeld 19 graden en er waait een matige wind uit het westen. Later op de dag kan er ook in het zuiden weer een enkele bui voorkomen. Na morgen blijft het voorlopig wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. ANBB ah, Verkeersinformatie viel op de A20 vanaf Hoek van Holland naar Gouda... tussen Schiedam-Noord en Knopen, en 4 kilometer... Op de A27 Utrecht-Gorkum, 2 kilometer bij Lexmond. Daar is de rijstrook dicht en staat een vrachtauto met pech. De A28 vanaf Amersfoort naar Zwolle is dicht tussen Amersfoort, Vathorst en Nijkerk. Er is daar vannacht een vrachtauto gekanteld. De verkeer kan omrijden vanaf Klopend Hoevenlaken via Zwolle over de A1 en de A50. En op de A28 vanaf Amersfoort naar Utrecht... tussen Afrit Maren en de Afrit-en-Dolde na een ongeluk 2 kilometer.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 De NOS op Radio 1, het NOS Radio 1 journaal. Ga ook eens naar het internet www.nos.nl. We houden bijvoorbeeld de crisis bij via een live blog. De beurzen wankelen, de crisis is nabij, blijf moedig, vrolijk. De uitspraak was te horen op het Theaterfestival Boulevard in, in Den Bosch. Bij dit en ook bij andere zomerfestivals zijn er grote zorgen... over de programmering voor volgend jaar... gezien de grote bezuinigingen die eraan komen. Organisatie en kunstenaars die zoeken allemaal alternatieven... om de begroting rond te krijgen. Theaterfestival Boulevard, met meer dan 60 binnen- en buitenvoorstellingen... deze week in Den Bosch, kost toch een optimistisch motto. Het motto werd Life is Beautiful. Verslag even, mijn Jarenlang stond de Sint-Jans-kathedraal in de stijgers, maar die zijn verdwenen en lijken terechtgekomen op het festivalterrein van de boulevard Pal naast de kerk. Een enorm bouwwerk vormt de blikvanger op het festivalterrein met middenop een tekst. Liever een halfvol glas heffen dan een half leeg. De tekst lijkt er niet voor niets te hangen. Gezien de toekomst in de culturele sector, zegt ook de voorzitter van het festival. Natuurlijk, de, de nationale overheid wendt zich een beetje van ons af, we begrijpen dat. De gemeente wordt ook nog gekort. Eerst heeft men ons gezegd, we moeten u korten met 100.000 euro aankomende tijd. Dit jaar hebben ze ons een cadeautje gegeven. Ze hebben gezegd, dat hoeft maar 40 te zijn. Daar zijn we blij mee, dat kunnen we. We hebben ook gezegd, dat halen we niet Dat verder. is dat half lege, half volle glas. Dat is dat half... Dus wat ons betreft is het glas half vol. Wat dat Hoopvol voor de toekomst, zegt deze voorzitter Jacco rijen -Rink. Aan de andere kant zie ik dat dit festival zelfs dit jaar een dag langer duurt. De omzet moet omhoog, een dag langer festival en de infrastructuur op het plein staat er toch. Dus de kosten zijn hetzelfde, de opbrengst is groter. We hebben gedrag dat wat uh, zakelijk te bekijken. En aan de andere kant is het toverwoord, ook merk ik hier in Brabant, culturele hoofdstad. Want daar is geld voor, om dat hopelijk binnen te slepen. Althans, zo hoopt de provincie en hoopt de gemeente op. Pas komt het ook neer. Als de nationale overheid zich wat terugtrekt, dan kijken wij naar de lokale en de regionale overheid. En niet te vergeten... Ook in verband met die grensoverschrijdende interesse, die Vlaamse interesse die we hebben... zou Europa voor ons ook wel eens een interessante bron kunnen zijn. Obers die zingend je bord pasta opdienen in het theaterrestaurant. Er is beeldende kunst, er zijn dik 66 theaterproducties waarvan veel op locatie. Zoals NT Gent met een gierend uit de hand lopende bruiloft op een boerderij aan de rand van de stad... Er is een theatertocht in rolstoel door een leegstaand halfgestript ziekenhuis. En gratis zijn de afstudeerproducties van de studenten van de Fontes Hogeschool voor de Kunsten. Zoals Rogier Teldeman met zijn band Melfi. And I've your way of Kleine theaters waar we het in het begin vooral van moeten hebben, die hebben het eigenlijk het zwaarst. En, uh, en nieuwe makers die hebben ook het zwaarst. Dus uh, ja, dat wordt lastig. Maar, wordt jullie opgeleid voor de werkloosheid dan? Nee, nou, natuurlijk. Je bent ondernemer uh, als muzikant. Alleen daar word je niet voor opgeleid. Maar dat moet je wel. Ja, je hebt een eigen passie, een eigen drive. En, en als die groot genoeg is en je hebt ambitie en uh, dan, uh, dan moet je daar uh, kunnen komen. Want de boulevard zelf zegt helemaal niet zo in zwaar weer te zitten. Ze zeggen het glas is niet half leeg, maar half vol. Nou, het is een beetje naïef natuurlijk, maar uh, ja, ik mag dat wel, die instelling. Gewoon positief, we gaan er gewoon voor. En we, en we gaan gewoon mooie theatervoorstellingen maken. En dat doen we gewoon, omdat wij dat willen. Dat gaat lukken. I, Symbolisch misschien, maar dat kan toch? Vriend worden van dit festival op de hoek van het festivalterrein. Onder andere bij Joep Groteman. In eerste instantie betekent dat tijdens het festival dat ze gratis naar een voorstelling op locatie mogen. Dus dan krijgen we van ons direct een voucher. Uh, ze worden op de hoogte gehouden van wat we als festival doen. Je krijgt een speldje. Je krijgt een speldje uiteraard. Dus uh, dan kun je ook zien dat je het festival ondersteunt. Is het een beetje een symbolische actie om steunbetuigingen op te trommelen? Tuurlijk, het is, het is heel fijn als je publiek kan laten zien ook, dat ze achter je staan en uh, dat ze niet willen dat je verdwijnt natuurlijk. Het is ook de bedoeling om het publiek te winnen, maar ook om het publiek te raadplegen. Ja, je, je kan je ogen niet sluiten natuurlijk voor uh, wat men wil zien, want dan hou je heel snel op te bestaan. Het festival de Boulevard in Den Bosch. Dat duurt nog tot en met aanstaande zondag. Ronald van der Heer, nu aan de lijn. Ronald, we gaan het hebben over het Nederlands elftal. Over voetbal. Want het Nederlands elftal gaat, als het tenminste allemaal doorgaat, uh, vandaag naar uh, Engeland. He. Vanwege die rellen ja. is het wat onzeker. Um, Even het voetbaltechnische gedeelte. Is iedereen fit? fit? Nee, Robin van Persie niet. Toch een beetje altijd pech, hè? Robin van Persie en het Nederlands elftal. Hij raakte geblesseerd of komt er geblesseerd aan. Um, is nu weer geblesseerd geraakt in een oefenwedstrijd van Arsenal aan zijn enkel. Nou, dat is tegenslag nummer één. Hij gaat wel mee en hoopt in elk geval wel te spelen. Um, nou, er zijn nog wel wat kleine pijntjes. Erik Pieters gaat niet mee, want zijn uh, opa of oma is overleden. Dat heeft hij gisteren gehoord. Toen hij in het trainingskamp kwam, is hij direct weer huiswaarts gegaan. Dus die gaat uh, niet mee. Maar ja, het is de grote vraag natuurlijk of die wedstrijd wel doorgaat. Oranje reist in elk geval gewoon af vandaag, om, uh, om 12 uur richting Londen, maar vanwege al die ongeregeldheden daar begonnen in de wijk Trottenham maar inmiddels overgeslagen naar andere delen in Londen. Ja, kan ik me zo voorstellen dat de F1 morgen nog wel even gaat kijken, moeten we die wedstrijd wel spelen? Precies, het besluit wordt morgen genomen. Het zou wel jammer zijn voor het Nederlands elftal, want uh, ze zouden de eerste kunnen worden op die ja. wereldranglijst. Ja, dat is, uh, dat is grappig. Het is de eerste keer dat zo'n oefenwedstrijd natuurlijk een, een inzet heeft. Het is altijd leuk om in Engeland tegen Engeland te spelen, maar voor het eerst in de geschiedenis, bij een overwinning... is Nederland de allerbeste van de wereld op de wereldranglijst. Ja, en dat moet je alleen nog even winnen van Engeland. Dus het zou jammer zijn als dat niet doorgaat. Ja, geen wereldkampioen, maar toch eerst. Nou goed, ja, uh, we, horen, precies. we horen morgen of het, uh, of het doorgaat. Dan nemen ze het besluit. Laten we het nog even hebben over Nederland. Want we hadden het gisteren ook al over de transferperikelen. Ja. ADO, we noemden het gisteren al. Dat ja. lijkt echt alsof het compleet leeg loopt. Ja, de eerste, de eerste man is weg, hè? Wesley Verhoek. Dat zei ik gisteren al tegen je. Ja. Dat is de, het meest concreet. Nou, Het is Nottingham Forest. Uiteindelijk geworden. Dan gaat hij een mooi contract tekenen. Of heeft hij getekend? Zeggen of hij wordt vanavond al uh, gepresenteerd door de ploeg. Waar uh, uh, oud twente coach Steve McLaren tegenwoordig uh, werkzaam is. Nou, daar mag hij uh, mooi aanschuiven. Maar wat er bij Ado nog meer is gebeurd. En dat was eigenlijk best verrassend. Gisteren kwam het bericht. Dat Matthijs Manders vertrekt. Nou, denk je natuurlijk. Is dat die links of rechtsbek? Of stond hij nou centraal achterin? Dat is de directeur. Okay. En die werkte daar pas vijf maanden. En die, uh, ja, die heeft daar eens rondgeneust blijkbaar. Is gekeken en gedacht. Nee, dit is het niet. En die, die stopt er alweer mee, gaat op zoek naar een, een baan buiten het, uh, buiten het voetbal. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij toch ook gedacht heeft... misschien uh, kan ik me hier minder ontwikkelen... en kan ik met name de club minder ver ontwikkelen dan ik uh, van tevoren had gedacht. Dus die is, uh, die is weg en ja, er wordt uh, gekeken nog naar een nieuwe spits. En dat zou Jan Vennegoor of Hesselink wel eens kunnen zijn... die daar dan zijn laatste kunstje moet gaan doen. Ja, dat, dat is een oude spits. Um, ja. Van oud naar jong is een kleine stap. Want Real Madrid, en misschien is het wel de waanzin ten top... Heeft een jongetje van zeven jaar oud onder contract staan. Uh, aangekocht. Hoe? Ja. <laughs> nou, uh, ja, Ronald, het... zeven ja. jaar. Ja, Leonel Angel. Uh, Corriera, zo heet hij. Uh, ja, weet je... het verhaal van Lionel Messi is bekend... Hè, op jonge leeftijd uh, door Barcelona gevonden. Uh, moest toen groeihormonen hebben. Is toen met familie en al... van Argentinië naar Nederland gehaald. Ja, en sindsdien kijken de grote clubs... in dat soort landen rond. En ze hebben er één ontdekt van zeven. Hebben ook ontdekt Real Madrid dat Atletico erachteraan zit. En nog een club. En toen hebben ze gedacht, ach, we halen het hele gezin uh, over. En uh, we geven hem een contract. Officieel niet, hè, want... Het dat mag helemaal niet natuurlijk. Nee. Ja, Jogi gaat wel een baantje krijgen. Pa krijgt, uh, wordt denk ik de eerste buschauffeur die, uh, die uh, drie ton verdient. En uh, vervolgens uh, gaat hij op 6 september uh, trainen bij een jeugdteam. En het is echt nog maar de vraag of het allemaal wat wordt. Maar het is, jij zei waanzin. Ja, dat is het uiteindelijk. Ja. Nog eventjes uh, de, tot slot uh, de, de laatste geruchten zal ik maar zeggen. Um, en, en problemen. Bij Utrecht hebben ze problemen met de keepers. En uh, Wesley Sneijden. Ja, Wesley Snyder, ik uh, weet eigenlijk niet uh, waar hij uh, bij het begin van de competitie in Italië nou daadwerkelijk speelt. Omdat er, uh, uh, ja, Inter schijnt ontzettend veel geld nodig te hebben. En uh, voorheen was hij niet te koop, maar inmiddels uh, weet hij het ook niet meer. Hij kan als speler van Inter gaan, maar uh, Inter heeft inmiddels wel gezegd... als er een mooi aanbod komt voor jou, dan zeggen wij dankjewel... en dan ga je naar die nieuwe club. En er ja, gaat al op dagen een gerucht dat er 36 miljoen vanuit Manchester... naar uh, uh, Milaan zou gaan. En dat gaat dan niet meer om United, maar om City. Dus dat is nog maar even de grote vraag. Nou, okay. En uh, nog even tot slot heel kort uh, die keepers bij FC Utrecht. Want uh, de keeper is weg en uh, de reservekeepers zijn er allemaal geblesseerd? Vorm is weg, die is naar Swansea, Maar dat was bij Utrecht opgevangen. Uh, uh, Fernandez uh, Paraguayan is gekomen. Gisteren eerste training. Hij heeft uh, een, uh, een zware blessure opgelopen. En de derde doelman, Erik Cummings, is ook geblesseerd. En er moet toch echt zaterdag gespeeld worden? Dus ik denk dat Utrecht nog een keepertje gaat halen. Misschien kunnen we het daar van de week nog over hebben. <laughs> ik denk dat het nog wel een onderwerpje is. Anders ja. moet Erwin Koeman zelf onder de lat. Ja, hij is er niet zo goed in, geloof <laughs> ik. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Ronald van der Geer was dat. Oké. Okay. Straks, hoe is de stress op de beurzen nog te beteugelen? We gaan het na acht uur vragen aan Kie Verhofstadt. Kees Kwaks bij de ANWB voor een korte verkeersinformatie. Ja, soms is er zo'n dag in de ochtend spits in de vakantie die er een beetje tussendoor fietst. Dit is er eentje met vrij veel uh, bijzonderheden. De A28, daar begon het vanochtend mee. Amersfoort Zwolle, die is dicht. Het verkeer kan omrijden van verknopend Hoevelaken via Apeldoorn a 1 en A50. Bij Tilburg is de A65 dicht. Vanaf Den Bosch naar Tilburg bij Vught. Er is een ongeluk gebeurd. Verkeer kan omrijden vanaf Waalwijk over de A59 en de N261. Filevorming bij Rotterdam op de A4, de A15 en de A20. Het heeft alles te maken met de werkzaamheden aan de A20. En een vrachtauto met berg op de A27 utrecht Gorkem bij Lexbond. Drie kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Kritiek vanuit de Arabische wereld op Syrië. Saudi-Arabië, Kuwait en Bahrein hebben hun ambassadeurs teruggeroepen... uit de Syrische hoofdstad Damascus. En Jordanië roept op tot een dialoog. Dit weekend riep de Arabische Liga al op om een einde te maken aan het geweld. We gaan erover praten met oud-ambassadeur en Syrië-kenner Koos van Dam. Ja, Meneer Van Dam, dat is voor het eerst dat de Arabische landen van zich laten horen. Is dat een belangrijke stap? Ik denk dat het symbolisch een hele belangrijke stap is. De mensen van de Arabische Liga en de leiders van de Arabische landen... die zijn bij Bashar al-Assad veel meer bekend. Dus dat speelt bij hem meer dan meer abstract de Europese Unie. Dus die rechtstreekse persoonlijke contacten, die zijn heel belangrijk. Ja, en luistert hij dan naar de Arabische broeders... of is hij het stadion van luisteren naar mensen al gepasseerd? Nou, dat moet dus blijken. Ik denk dat hij heel gevoelig is... voor wat de koning van Saudi-Arabië te zeggen heeft. Dat is een hele belangrijke bondgenoot. Maar dat is tegelijkertijd ook een koning... die heeft veel uh, luister of een goed gehoor... bij de meerderheid van de Syrische bevolking... de Soenitische bevolking. En in Syrië is die strijd aan de gang... tussen, niet tussen het door Alawite gedomineerde regime... en de meerderheid van de Soenitische bevolking. Maar het is wel een strijd waarbij er een soort eh, polarisatie zou kunnen ontstaan... tussen de meerderheid van de Soenitische bevolking... en de Alawitische bevolking. En het, het probleem is nu dat tussen de demonstranten... dat er ook mensen zitten die geweld gebruiken. Alleen de En het is ook begrijpelijk dat het regime daartegen optreedt. Alleen het is een... Optreden, want buiten alle proporties is het geweld wat het regime gebruikt tegen dit soort lieden. Ja, en, en, en, want dan denk ik, ja, maar dat is niet van vandaag. Dat is ook niet van gisteren. Dat is al een paar maanden aan de gang. Uh, heeft dat dan bijvoorbeeld met de Ramadan te maken? Waar heeft het mee te maken dat ze pas nu van zich wat laten horen, die Arabische leiders? Ja, ze hebben al gehoopt dat het uh, zal wel ophouden uit zichzelf, denk ik... Dat wil zeggen dat ze hoopten dat die demonstraties ophielden. Maar het is, het is nu bijna vijf maanden aan de gang. Uh, nee, ik denk niet dat het iets met de ramadan mee te, uh, te maken heeft. Het is natuurlijk wel een gevoeligere periode als het gaat om, om strijd. Maar... Iedereen ziet, en ook de Arabische leiders, dat het echt niet verder kan. En zij hopen dus, niet alleen maar door kritiek te hebben... maar zij hopen dus door een soort communicatie met eh, Damascus invloed te kunnen uitoefenen, zodat de president daar nu echt mee ophoudt. Ja. Met dat geweld. Wat hopen ze dan nog wel? Dat hij blijft uh, zitten. Dus dat hij zijn leven eigenlijk uh, betert. Want dat was natuurlijk ook een lange tijd reden om eigenlijk niks te doen. Want je weet wat je hebt met hem. Nou ja, ze hopen niet dat die blijft zitten. Maar nog erger is denk ik in hun optiek als die uh, verdwijnt. Want dan weet je namelijk helemaal niet wat je te wachten staat. Het is helemaal niet zo dat van deze Alawitisch gedomineerde dictatuur een, een democratie ontstaat. Maar het kan net zo goed dat het een heel ander soort dictatuur is. Of dat het, een, uh, dat het Soenitische extremisten zijn die terug zijn uit Irak die daar... Uh, die daar nu invloed gaan uitoefenen. Maar het feit dat hij de koning, dat de koning de president van Syrië toespreekt, betekent dat hij hoopt dat er nog een oplossing te bereiken valt. Het is niet zo dat, dat hoor je dus vanuit de Verenigde Staten vooral... dat ze dat eigenlijk al hebben opgegeven. Nee. Dus ze, hopen, ze doen nog een laatste poging Het is om hem tot reden te brengen. Precies, de ultieme poging. En, maar maar hij, hij laat ondertussen ook wel, geeft hij hele kleine signaaltjes af. Hij stelt bijvoorbeeld een nieuwe minister van Defensie aan. Tenminste, ik, ik zeg dat nu, is dat ook een klein signaal? Het is een klein signaal in de zin van dat, dat is de voormalige stafchef... dus die is bij al deze operaties ook heel duidelijk be, uh, betrokken geweest. Maar door een nieuwe minister van Defensie aan te stellen... kan hij toch straks, als dat geweld afneemt, kan hij zeggen... nou, daardoor komt het. Maar de president als bevelhebber van de strijdkrachten heeft daar natuurlijk ook direct is hij overal verantwoordelijk voor. Maar dat, dat is een kleine stap, inderdaad. Een klein stapje daar zo. En dan, als we, dan moeten we nog even, het heeft veel minder invloed op hem in ieder geval, hebben over Europa. Laten we het in ieder geval even hebben over Nederland. Onze minister, de minister van Buitenlandse Zaken, die heeft gisteren ook weer laten weten... dat Nederland in ieder geval zijn ambassadeur in Damaskus houdt. Is dat een, een, een juiste beslissing? Ik denk dat het een helemaal een juiste beslissing is. Door namelijk onze ambassadeur daar te houden... hebben wij meer mogelijkheden om met het regime te communiceren. Als je een ambassadeur terugroept... Nou, sommige landen roepen een ambassadeur voor onbepaalde tijd terug... en Saudi-Arabië en die andere landen die roepen een ambassadeur terug voor consultaties. Maar dan mis je dus een mogelijkheid om het Syrische bewind te beïnvloeden... om enige dialoog te vormen. Bovendien... Bij het ontbreken van allerlei journalisten daar is onze ambassadeur daar ter plekke. Ook is onze ogen en oren. En we willen via hem ook graag horen hoe het in elkaar zit. Dus het is helemaal een juiste beslissing. Het is helder. Ik dank u wel voor de toelichting, meneer Van Dam. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo'n 100 mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht in Roosendaal. Tijdens die tocht werd de 16-jarige jongen herdacht die afgelopen vrijdag werd doodgeschoten. Politie heeft inmiddels één verdachte opgepakt. Niels van der Halve van Omroep Bra Brabant was erbij. De familie voorop met een foto van mes in de handen. En daarachter bekende vrienden, veel, veel jonge lui. Meneer, u staat hier naar de Stille Tocht te kijken. Ja. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het erg zat wat er gebeurd is. En, uh, ik vind het heel netjes dat ze Stille Tocht houden voor hem. Dus uh, meer kan je er ook niet van zeggen. Hè? Wat heeft u ervan meegekregen de afgelopen dagen? Ja, ik ben uh, thuisgekomen en uh, ik had gehoord dat er uh, geschoten was en dat er een jongen van 16 uh, neergeschoten was. Dus ja, erg zat hier in Roosendaal. In de Jan Vermeerlaan ligt een uh, grote stapel met, uh, met bloemen. En daaromheen zijn kaarsjes neergezet. Sommige branden nog, de andere zijn uitgeblazen door de wind. En hier uh, staat de groep. Even stil is het ook even stil. Buurtbewoners staan te kijken voor hun huizen. Een heel uh, rustige opkomst. Want we hadden eigenlijk ook een klein beetje schrik. Waarvoor dan? Ja, dat weet je nooit. Je hebt uh, voor en tegen hè? partijen. Dus, uh, maar het is gelukkig rustig gebleven. Ook goed in, in goede banen geluid ook wel. Nee, het was uh, heel rustig en heel sereen en heel... Uh... Ik vond het waardig, ja, inderdaad. Um, vrijdagnacht, vrijdagochtend eigenlijk. Um, wat heeft u daarvan meegekregen? Ja, uh, echt uh, onrust. De ja, scheldpartijen tegen elkaar, echt heel veel lawaai. Ja, en de schoten inderdaad. Want het is hier recht tegenover uw huis, hè? Ja, ze zeggen dat het lichtelijk naast mijn huis gebeurd moet zijn... maar daar heb ik niks van meegekregen... Uh, toen wij het was dat was omdat onze honden aansloegen. En uh, ja, toen waren de schoten nog gevallen, inderdaad. De ja, ja. politie heeft een 25-jarige verdachte aangehouden die vandaag wordt voorgeleid voor de rechtercommissaris. Dan wordt beslist of de man langer blijft vastzitten of niet. Het NOS-Radio En Journaal Media Overzicht. Raymond, Serré. Wanneer houdt dit op? beurspijn ook thuis en 5 biljoen euro, dat is een 5 met 12 nullen. Enkele kop op de voorpagina's van de kranten vanochtend veel aandacht, dus nog steeds voor de schuldencrisis. Die 5 biljoen euro, dat is het bedrag dat er afgelopen twee weken wereldwijd op de aandelenbeurs is verdampt. Dat heeft de Volkskrant uitgerekend. In die krant ook aandacht voor de brief van minister Jan Kees de Jager van Financiën. Hij waarschuwt dat een verhoging van het noodfonds gevolgen kan hebben voor de kredietwaardigheid van de gegarandeerde lidstaten. Of van de garanderende lidstaten. Niet doen dus, want hoe kan een klein land garant staan voor reuzen? Vraagt de jager zich af. Het financiële dagblad verbaast zich over de actie van de ECB om Italiaanse en Spaanse schulden op te kopen. Het gaat volgens de krant lijnrecht in tegen de wens van de vroegere bankdirecteur Noud Welling. Blijkbaar is zijn opvolger Klas Snot, gezwicht voor de druk binnen de directie van de ECB. Kort voor zijn vertrek als president van de Nederlandse bank waarschuwde Welling nog dat de ECB niet langer kon doorgaan met het ongebreideld steunen van zwakke eurolanden. Want, zo vraagt ook het FD zich af, tot hoever kan de ECB eigenlijk... Gaan. tot 100 miljard? Misschien zelfs tot 500 miljard? Het antwoord is niet te geven, omdat er geen absolute limieten zijn. In theorie kan de centrale bank eindeloos doorgaan. Maar de gevaren stijgen vanant. En in de Telegraaf een foto van een moedeloze beursmakelaar... die naar zijn hoofd grijpt naar het zien van de nieuwe cijfers. De klappen op de Amsterdamse beurs betekenen ook een drama... voor veel particuliere beleggers. Er zijn geen schattingen van hoeveel Nederlanders... een gokje wagen op de beurs, maar ongeveer... 800.000 mensen zouden beleggen. En dat zou een verlies betekenen van bijna 4000 euro per gezin, rekent de Telegraaf uit. Naast de schuldencrisis ook veel aandacht voor het Britse geweld. dat zich vanochtend heeft uitgebreid naar Bristol. In Londen vonden afgelopen nacht in alle stadsdelen rellen plaats. De Britse media spreken van de slag om Londen. De BBC maakt de schade op tot nu toe. Tientallen gebouwen in de Britse hoofdstad staan in lichte laaien. Ook in Birmingham en Liverpool is sprake van geweld en plunderingen. En voetbalwedstrijden in Charlton en West zijn uitgesteld vanwege het geweld. Er wordt nagedacht over andere sportevenementen... die eventueel afgelast moeten worden. CNN vraagt zich af hoe de Londense rellen zich zo hebben kunnen uitbreiden. Volgens een Londense politiecommissaris... hebben social media hier zeker een rol in gespeeld. De criminelen hebben onder meer Twitter gebruikt om contacten te leggen. Het is een groep van individuen die moderne technologie gebruikt... om chaos te scheppen, vertelt de commissaris aan CNN... En of er ook parallellen te trekken zijn met de rel in 1985, leest u op de website van de Amerikaanse nieuwszender. Volgens Spits kloppen consumenten steeds vaker aan bij de overheid met klachten over telecom en energiebedrijven. Deze twee sectoren staan bovenaan een inventarisatie van consuwijzer, dat is het overheidsloket voor consumentenproblemen. Van de 44.000 klachten uit de eerste helft van dit jaar gingen er bijna 6.000 over telecombedrijven en hun agressieve verkoopmethodes. Bij energiebedrijven met zo'n 3300 klachten is vooral de nota de steen des aanstoots. Veel fabrikanten en leveranciers van tuinmeubilair hebben de zomer van 2011 al tot mislukt verklaard, meldt de Telegraaf. Ze gooien massaal hun spullen in de uitverkoop. Normaal begint de opruiming van het zomerspul pas in september... maar omdat de zomer totaal verregend lijkt... worden nu al hoge kortingen gegeven op barbecues, parasols en andere zaken. Ja, dat terwijl het waarschijnlijk nog droog blijft vandaag. Elke dag wordt er ergens in Nederland wel een slang, een spin... of een ander griezelig exoot op straat gevonden. En meestal is de eigenaar onvindbaar... Opvangcentra voor exoten die zijn het zat. Laat mensen hun slang registreren en chippen, zo is de oproep in het Algemeen Dagblad. Volgens de directeur van een reptiele zoo is flis in flissingen is een registratieplicht nodig, omdat het nu volstrekt onduidelijk is... wie thuis een slang of een andere exoot heeft. Er zouden er wel 20.000 kunnen zijn. En het aantal neemt ook snel toe, al dus het verhaal in het Algemeen Dagblad. Straks na acht uur spreken we onder andere met Kiefer Hofstad over de crisis... En krijgt natuurlijk de actuele stand van zaken op de beurzen. En ook dat andere grote nieuws van vandaag. De rellen in Londen en eigenlijk in heel Engeland die maar doorgaan. Blijven wij. Tot zo.